Volgens de stichting Q-Support zijn er 65 mensen aan Q-koorst overleden. De problemen op het spoor rond Amersfoort zijn voorbij. Er reden een aantal uren geen treinen vanwege een zijnstoring. Volgens spoorbeheerder ProRail en DNS zijn de problemen nu verholpen. En het treinverkeer komt weer op gang. Reizigers moeten nog wel rekening houden met vertraging. Familie van een jongen van 9 die in augustus op de Reewijkse plassen omkwam, wil dat het onderzoek naar zijn dood wordt heropend.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 Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Veel vertraging nog op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Volendam en Knoop het Watergasmeer. Zes kilometer na een ongeluk. Er zijn drie rijstroken afgesloten. Vertraging is daar ruim een uur. En op de A27 van Utrecht naar Bredaan bij Avelingen. Zes kilometer. Vertraging ruim twintig minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 van Zandvoort op zaterdag. Met als eerste plaat naar het nieuws en weer van 4 uur. De single van Nielsen en de hoogste versnelling. Ja, we gaan weer uh, live schakelen naar uh, Duitsersveld. Naar uh, Joop van Es. Joop. Ja, waar het eigenlijk uh, een beetje spannend begint te worden... want Zandvoort dat... Uh... Oh, maar dat gaat niet nu weer gebeuren. Hij fluit iets terug. De bal is al heel ver weg. Gele kaart voor de keeper. Geen idee waarom. Echt geen flauw idee, want de bal lag... Was... De, de, de, de bal lag al helemaal aan de andere kant bij uh, Rijn-Mutsaert. Uh, goed, nou, het standpunt mag een vrij schot nemen, net buiten het strafhoekgebied. En nogmaals, ik heb geen flauw idee waarom en om mij heen ook niet. Oh, waarschijnlijk babbelen, dat zou natuurlijk kunnen. Want dan kan hij zomaar in één keer in de wedstrijd zitten. Geen, geen hele kaart uitdelen. Dat heeft hij dus ondertussen gedaan. En ja, waar dan die bal genomen moet worden. Ja, als hij dat in, in principe in het vastel vindt. Dus is het een indirecte vrije schop. Maar hij ligt hem nu buiten. En dus mag hij in één keer erin. En wie gaat dat doen? Gaat Dijsselberg dat doen? Gaat Patrick Koper dat doen? Um, ze, staan, ze staan er alle twee bij. Nijtschel gaat het legt hem in ieder geval weer. Dus ik neem aan dat Nijssel dat gaat doen. Nijsselberg. Berg. Ondertussen moet ik wel even melden dat gisteren uh, yes Daan... twee klotten van kansen heeft gehad. Oh, het is een indirecte vijf slot te zien. Want hij moet uh, rollen de bal blijkbaar.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 Marijn in Bushuis. En die uh, ja, Zand heeft geen haast natuurlijk. Hij staat een 1-0 voor. En uh, die bal wordt lekker rondgespeeld. Er komt een hele diepe bal. Lange bal op. Uh, nee, niemand kan erbij van Het Gaat uh, ver over de helft van de van, de, de van uh, Blauwwit gaat hij over de zijlijn. En je mag gaan gooien. Goed, spelen, 74e minuut. Stans 1-0. Ja, laten we hopen dat het zo blijft. Of hij heeft hij uitgebreid wordt dan misschien wel 2-0. Gaat we straks. Oké, okay, dankjewel Job voor dit moment. En uh, straks zo rond de 17 .304.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 We slagen weer live over naar het Duitsersveld. Jop, je hebt weer een doelpunt. De 77e minuut als een slangenmens. Onweerstaanbaar en niet tegen te houden. Nuitje gaat langs 5-6 man en haalt verwoestend uit. Stand is 2-0 voor zijn antwoord.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 this way i was born in a plane in my head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 Dat is echt de fireball van SV Software op dit moment. Wordt lekker gescoord daar op Duitsersveld. Het is momenteel 3-0 voor tegen de Beurswingels. En voor het slot van de wedstrijd van vandaag gaan we zo dadelijk weer een Japanis. Maar eerst Sila Green en fuck you. het Duitsersveldje Ja, het gaat om vliegersvluggen. En ook vliegersvlug was je te halen om die afgeketste ballen achter de doelman te werken. Prachtig motoren. En sans het lijkt met 4-0. So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 Uh, en nog een keer breed. Uh, uh, Amsterdam is aan het breien, zoals dat zo mooi heet. En waar kan er voorlopig nog niet doorheen komen? Patrick Kopen daar, die wordt uh, niet gepasseerd. Uh, helemaal goed daar. Zoals het kan nog voet uitverdedigen. Patrick Kopen nog een keer. En uh, dan gaat de bal komen. En die waait waait eigenlijk door de wind. En waarschijnlijk ook door het effect uh, aan de verkeerde kant voor, voor uh, Amsterdam. Van de bal van de Zandvoort. En uh, dat is dus uh, eigenlijk een goede zaak. Uh, Metzaas die heeft in die tweede helft nog niet veel te doen gehad. Eerst helft was het uh, wat, wat meer en uh, dan heeft hij twee keer echt uh, had hij zijn engeltje bewaar engeltje had hij op de lat zitten, maar nu heeft hij dat niet nodig gehad. Uh, Zandvoort, dat is uh, echt sterker dan. Uh... Maar het blauw-wit op dit moment. En Sandwich is weer aan het aanvallen. Daar is een overtreding. Een behoorlijke overtreding. Er komt weer een gele kaart. Ik denk dat het de vijfde of de zesde van de wedstrijd is ondertussen. Voor een van de spelers van uh, uh, Blauw-Wit. In dit geval. Sandwich heeft er een stuk of drie gekregen. En ik geloof dat Blauw-Wit er ook al drie heeft. Dus een zes keer. En dat vind ik toch eigenlijk een. een ja...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 Nee, nee, daar heb ik een nagevoel bij. Maar goed, het is niet anders. Vorige uh, speelt Zandvoort met die man. En uh, het is in, in de avond, het is in Rikers. Het is in de gekomen voor Jeffrey Dekker. Uh, daar gaat Meisselberg van de bal gezet. En ja, goedkeurig van de bal gezet. De bal wordt helemaal teruggespeeld. En Dekker, uh, berg gaat erachteraan. En de uh, keeper is dermate is Dat de heeft wel verkeerd. Maar een overtreding van Zandvoort op een verdediger van... Uh... Het blauw wit zorgt ervoor dat het blauw wit die bal mag gaan nemen. Bijna op de middenlijn en het is ondertussen genomen. Het blauw wit, dat, dat ja, ja, het zevende plaats, is toch niet echt niet, niks. Maar uh, goed, uh, voorlopig is uh, stand voor het vele malen beter. Het is ook in de stand tot op dit moment uh, uitgedrukt in vier doelpunten. En uh, allemaal prachtige, mooie doelpunten. Met name die eerste van Boyfish was een schoonheid. Die kon ik helaas niet meenemen. Ik heb hem wel op de plaats staan. En dat is dan ook wel weer lekker. Goed, blauw-wit, uh, breed. Alleen maar breed liggen. En Zandvoort dat, uh, dat verdedigt wel, dat is helemaal het probleem niet. En het ligt echt met negen man voor het doel. Alleen Jester Daan, ja, snelle Jester Daan, die staat voor in dat Als die bal vroeg ons bij een van de voetballers van Zandvoort, dan, ga, <coughs> dan kan je met een jezus -gang, zoals dat dan heet, naar voren plaatsen. En daar is over het algemeen snel genoeg om dat dan te kunnen uh, halen.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 Hij, legt, hij heeft hij natuurlijk helemaal geen haast, uiteraard niet. Hij legt die bal rustig op die vijf meter lijn neer. En gaat zijn aanloop nemen. Een goede keeper trouwens. Uh, dit jaar voor het eerst bij Zandvoort. En, en hij heeft uh, in feite, ja, ik weet niet of uh, uh, Jurk Smit uh, niet meer in het eerste wil spelen. Want hij speelde vandaag weer in het tweede. Of dat hij gepasseerd is, ik weet het niet. Maar voorlopig heeft Lars Larvis Heuvel, de coach van Zandvoort, de trainercoach van Zandvoort, aan uh, uh, Reinier Mutsaars een hele goede. Zandvoort mag een ingooien op de middenlijn.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 Maar dat is uh, weer daar... Uh, even kijken, Petter Koper die kan hem wegwerken. Koper naar Lotje Rikkers. Rikkers probeert daar uh, mol te bereiken. Dat lukt niet. En uh, Blauw-Wit kan weer gaan aanvallen. Diepe bal. En dat is uh, goed weggekopt daar door Zandvoort. <lacht> Rikkers weer. Naar uh, Petter Koper. Koper zit helemaal aan de zijkant van het veld. Rikkers uh, probeert daar mol te bereiken. Maar wordt over de mol uh, heen... Uh,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 Ondertussen blijven we maar doorvoetballen. Die, die klok staat al op de 90e minuut al het poosje en daar gaat de blauw-wit eruitbreken. Er is een schot daar en dat is uh, uh, via de handen van Mutas gaat hij over de achterlijn. Dus een corner voor uh, blauw-wit.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 Uh, even kijken. Over, over de helft van het veld. En daar komt weer een schot. Nee, gaat weer een diepe paas. Ook niet. Het werkt allemaal niet. En Zantje zit er nu tussen. Wie zit er tussen? Even kijken. Ik kan het niet zien. Het, het lijkt mij. Uh, nee, Siedberg. Daar is Mol. De bal krijgt de, de bal aangespeeld. Mooi aangespeeld, heeft alle tijd. En probeert hij, hij gaat daar en dan wordt hij tegengehouden. En dan wordt ach, dit is niet te geloven. Wat, dit, is, dit is echt ongelooflijk. Deze man kan niet een, wedstrijd, een, wedstrijd, een voetbalwedstrijd sluiten. Ongelooflijk. Je ziet dat hij alle kanten weggeduwd wordt. Hij wordt aan zijn shirt getrokken, en hij hey, niks in de hand.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 op de helft van Zandvoort en nog steeds uh, sluit hij niet af, uh, geen idee. Want hij geeft ook niets aan aan zijn assistenten hoe lang oh. het nog uh, gespeeld gaat worden. En ondertussen begint men ook wel een beetje een uh, vermoeidheid verschijnsel te uh, vertomen. Ja, lekker een lange cent tijd zo, uh, ja, ja, hij gaat lekker, hè? Gaat helemaal goed. Een hele diepe bal op je staan. Kan hij hem pakken? Ja, hij kan hem wel pakken, zeker. En hij kan het spel En dat is het. Ja, hij, dat was toch wel een hele mooie kans. En daar is eigenlijk het signaal, het eindsignaal van deze schijnsel die geen goede budget heeft gemaakt. Sanford tegen wel. De wind eigenlijk behoorlijk overtuigend van uh, Blauwwit. En uh, mag de weg naar boven weer in plan. Graag tot de volgende keer. Tot dan. Dankjewel Joop. Een hele mooie wedstrijd voor SV Sanford. 4 tegen 0. Tijdens uh, de wedstrijd van vandaag. Tegen de beursbangers Blauwwit. Het is drie minuten voor half vijf. Zo dadelijk ga je hem krijgen. Het dier van de week. Wanneer is deze van Madonna? Hier is Holiday.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 Ja, maar deze Harry is geen uh, mannetje. Nee, maar vrouwtje, dat vrouwtje, dat viel me dat, ook op. Dat, dat viel me ook Ik op. Ik denk, wat is dat dan? Dat niet onze Harry oliebol is. Dat dus. vrouwtje, nee, nee. Nee, maar de, de dier van de week. De ja. Harry, dat is wel een vrouwtje. Want Harry, uh, Harry is een vrolijke dame van bijna tien jaar. Dol op aandacht en komt, zodra je haar roept... meteen op je af voor een knuffel en een aai.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 Want ook Harry verdient een thuis. En nogmaals, Harry is geen mannetje, maar een vrouwtje in dit geval. Die andere Harry is wel een man he, die daar op het draadhuis bij staat. Maar goed, Kees op straat nummer 5. alle leuke dieren in het Kennemer Dierenhuis hier in Zandvoort. We gaan ons ontmaken voor het gedicht van de dag. To get some She's up all night For good fun I'm up all night To get lucky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 begin, daar zat je niet mee. Zonder blikken of blozen, zo uitgekeerd, zei jij die woorden dat je meer had verdiend. Jij liet me vallen van meer van het leven, maar zeker je daar nu staan. Maak het me boos dat je niet voor me koos, dag dacht de al. Even kijken of uh, Willem aan het meezingen is. Hoe jij wat, Albert Jan? Nee, hè? Ja, ja, ik hoor wat. Ik ja, hoor, hoor Achtergrondkoortje. Achtergrond Achtergrondkoortje. Ja, nou, Daar is die <laughs> FM <laughs> <Rizz> Radio <laughs> Pit Report. Ja, we schakelen weer live over naar het circuitpark zo voort naar Willem van Dinsen. want Die is vandaag de hele dag op het circuit geweest tijdens uh, de finales van de DNRT. Ja, dat klopt helemaal. He. Zojuist hebben we dan. De...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 Uiteindelijk vierde onze paardgenoot Julie Verswijveren als vierde... en haalde daarmee het kampioenschap binnen in deze Mazda MX-5 Cup. Hé, hey, mooie, mooie prestatie voor hem. Ja, zonder meer. De 21-jarige Zandvoort het al langere tijd actief in deze Mazda MX-5 Cup. Ook zijn laatste race in de Mazda MX-5 Cup. Hij stopt met de Mazda's. Wat hij verder gaat doen, weet hij nog niet. Maar in ieder geval hij sluit hij het heel mooi af met een kampioenschap...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 Daar moet ik even een groot vraagteken over plaatsen. Oké, okay, nou in ieder geval een mooie finale dag vandaag op het uh, circuit. Is het alleen vandaag of morgen ook nog? Nee, morgen is er ook nog uh, DNT uh, finale race. Dan zien we weer de andere klassen. Onder andere de BMW E30 Cup, waar ook een. Uh,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 Maar nou ja, als je op Zandvoort woont zit op loop- of fietsafstand, is het te doen. En kan je gratis genieten van mooie autosport. Dus een geweldig, uh, geweldige dag morgen ook weer op circuit. Lekker uh, gezellig langs gaan komen op het circuitpark Zalvoort. En vanaf hoe laat zijn de mensen welkom uh, daar, uh, Willem? Wanneer begint de eerste race? Uh, nou, het begint uh, met uh, training en kwalificaties. En het begint vanaf 9 uur.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 En over ijs gesproken. De ijsbaan in Haarlem is ook weer open trouwens. Ja, het is echt waar. Die is deze week weer open gegaan. Dus... Wij, wij krijgen hem ook weer, hè? Kerkplein. Ja, ja, ja. ja dat wordt gezellig. Raadhuisplein moet ik zeggen. Ja. Helemaal hey, goed. Hij is er. Hey, hij is er.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 Komt u wel in de uitzending? Ja. En, en uh, Alberto Nicolai uh, hebben we in het uh, eerste uur eventjes uh, aan de telefoon. over zijn nieuwe single uit uh, Permanent. Oké. Okay, en nou, valt weer heel wat te beleven, zo duidelijk. Ja. En voor de rest, veel, veel muziek. En, hè? en uh, voor de rest, een uh, heleboel lekkere muziek. En, uh, ja, ja. Verzoekjes zijn altijd welkom ik, natuurlijk. Ik zou lekker blijven luisteren. Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, Facebook ja. Oké. Okay. Wel, weet je Facebook? Ja, kijk maar gewoon, Fred Heij. Dan komt het ja. ook ja. maar goed. Hey, Fred hij <laughs> is er weer. Yeah. Yeah. To live. i got in the heart of Burning in the streets Een mooie dag bij Salford op zaterdag. Ja, een mooie overwinning voor uh, SV Salford. Vandaag thuis tegen blauw wit de Beursbingels. Daar werd het maar liefst 4-0. Heerlijk, hè? Heb je nog nieuws voor de veteranen? Ja, de veteranen. Ja, daar wilde ik ook oh. nog even naartoe praten. Want die speelden vandaag thuis tegen Portugal. Het is niet zo best gegaan. Oeh, 1-4 verloren. Ja, met Ronaldo erin, hè, dat wordt ook zware dobber. Ja, dat bedoel ik. <laughs> Het zit erop. We ja. zijn er morgen weer.